Uur. Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. Op Schiphol worden morgen opnieuw stiptijdsacties gehouden. De FNV wil met de acties bereiken dat de werkdruk op de luchthaven... voor het KLM-personeel omlaag gaat. De actie begint morgen om 9 uur en duurt tot 1 uur smiddags. Vandaag hebben de reizigers niet veel hinder ondervonden van de acties. Volgens de FNV vertrokken 22 vluchten met enige vertraging... en werden 11 binnenkomende vluchten te laat gelost. De Britse kustwacht heeft drie mannen opgepakt nadat op hun bootruim een ton cocaïne werd gevonden. Onder de arrestanten is een 26-jarige Nederlander. De boot werd ten zuiden van Falmouth onderschept. Aan boord vonden de opsporingsdiensten 50 zakken met cocaïne. Volgens de National Crime Agency is het een van de belangrijkste drugsvangsten ooit in het Verenigd Koninkrijk. De andere twee arrestanten zijn een Brit en een Ier. In de Eredivisie heeft Ajax thuis verloren van Willem II. In Amsterdam kwam Ajax al na één minuut op voorsprong... maar nog voor de rust stond het 2-1 voor Willem II. Na rust werd niet meer gescoord. Willem II had zijn eerste twee wedstrijden in de competitie verloren. Het is de eerste keer dat Ajax thuis van Willem II verloor. Landskampioen PSV won de uitwedstrijd van PEC afgetekend met 4-0. Eerder vanavond versloeg Vitesse in Kerkrade Roda JC met 1-0. En op de Olympische Spelen hebben de Nederlandse volleybalvrouwen naast de bronzen medaille gegrepen. Ze verloren in Rio de troostfinale van de VS. De nummer 1 van de wereld versloeg oranje in 4 sets. Eerder verloren ook de Nederlandse handbalvrouwen de strijd om de derde plaats. Zij gingen onderuit tegen Noorwegen met 36-26. Dan nog het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Maar vooral langs de kust kunnen er buien vallen, soms met onweer. Morgen overdag regent het in het hele land met opnieuw een kans op onweer. Later in de middag en avond zijn er opklaringen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu The Nightwalk. Walk. in your seatbelts. Oh, seat Hold on. Yeah. Because it's time for a wild ride with the funkiest club and health vibes on the planner. In 3, 3, 2, 2, 1, 1.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 with DJ Marzoli. With, with, with DJ Malzo Global House Vibes with DJ Malzo